Het NOS-journaal. Anno Duivené de Wit. Goedemiddag. Poetin, officieel presidentskandidaat. Scherpe kritiek nationale ombudsman op toonpolitiek debat. En caisson ontploft op strand in Zeeland. Dan het weer. Flinke zonnige periode en stapelwolken. En maxima tussen 18 graden op de Wadden en 21 in het Binnenland. Morgenochtend plaatselijk wat mist, maar verder opnieuw volop zon. En maxima tussen 20 en 24 graden. Vladimir Poetin wordt vrijwel zeker opnieuw president van Rusland in 2012. Zojuist is hij tijdens het volkscongres naar voren geschoven... door de huidige president met Vedef. De premier sprak zojuist zelf ook op dat congres. Correspondent Kisia Hekster in Moskou. Um, Kisia, wat heeft met Vedef gezegd? Uh, nou, het was het lang verwachte moment. Hè. Bij ieder interview de afgelopen maandag leek het alleen maar wel hier om te gaan. Wie wordt de nieuwe president van Rusland en wie wordt de nieuwe premier? De deden de afgelopen weken in de aanloop uh, naar het partijcongres de wildste scenario's de ronde En nu is dus eindelijk de kogel door de kerk...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 Uh, er is wel veel werk aan de winkel, zei Poetin. De economie moet gemoderniseerd worden. Het investeringsklimaat moet verbeteren. Corruptie moet worden bestreden. Maar eerlijk gezegd, dat zijn allemaal dingen die we al jaren horen, ook van uh, president Medvedev de afgelopen vier jaar, waar in de praktijk eigenlijk niet zo heel veel aan veranderd is. Nou moeten die verkiezingen nog plaatsvinden. Uh, kan er nog iets tussen dit uh, perfecte 1 tje komen? <laughs> Ja, dat is toch wel typisch natuurlijk. Want de parlementsverkiezingen die, uh, zijn in, op 4 december. De presidentsverkiezingen zijn op 4 maart. En toch zegt iedereen, is de kans vrijwel uitgesloten dat hier nog iets tussen komt. Uh, de, de partij van de heren, Jedinia Rassia, Verenigd Rusland, die heeft behoorlijk aan populariteit ingeboet. Die schommelt nu nog rond de 40%. Maar cru gezegd kun je eigenlijk wel stellen dat er vrijwel zeker gefraudeerd zal gaan worden bij die parlementsverkiezingen. Al is het bijvoorbeeld wat uh, vrij toegang tot informatie betreft. In alle jaren dat ik hier zit heb ik nog nooit een oppositiepoliticus op televisie gezien. De oppositie die in het parlement zit die stemt eigenlijk mee. Dus die uh, altijd met uh, de partij van de macht. Dus die kan je mm, met recht geen oppositie noemen. Dus er wordt hier al grappend uh, gezegd. Laten we de verkiezingen van uh, december en maart eigenlijk gewoon maar overslaan. Over tot de orde van de dag. Kies Hekster in Moskou. Dank voor je toelichting. De nationale ombudsman vindt dat het gezag van premier Rutte en de Tweede Kamer wordt aangetast door de manier waarop het debat in Den Haag wordt gevoerd. Tijdens de algemene beschouwingen afgelopen week was er een harde botsing, het zal niemand zijn ontgaan, tussen Rutte en Geert Wilders. De PVV-leider beet de premier tijdens een debat toe dat hij eens normaal moest doen, waarop ook de premier uit zijn slof schoot.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 Brenninkmeijer Meijer heeft vooral moeite met de werkwijze van Wilders. De ombudsman vindt de manier waarop de PVV-leider andere politici aanvalt te fel en ongefundeerd. Ja, laat ik zo zeggen, als je een, een doorsnee-leraar uh, op een school vraagt van hoe manifesteert treidig gedrag zich, dan is het exact wat meneer Wilders doet. En daarbij maak ik me dus los van de inhoud van de politieke visie van de heer Wilders. Premier Rutte zei naar aanleiding van het normaal incident dat zijn gezag niet is aangetast. Maar dat ziet Brenningt Meijer toch anders. Het gezag is gewoon aangetast en, uh, en dat, is, uh, dat is heel droef. Uh, ik denk ook dat het, het parlement kan niet in en de Tweede Kamer kan niet en geen enkele fractie kan ook in de slachtofferrol gaan zitten. Hè? Want er is een hele zware verantwoordelijkheid voor die spelers. Brennik Meijer vindt dat het parlement en Kamervoorzitter verbeet genoeg mogelijkheden om het debat in goede banen te leiden. Alleen wordt daar niet goed genoeg gebruik van gemaakt, zegt de ombudsman. Het ministerie rond de harde knal die gisteren in grote delen van Zeeland is gehoord lijkt opgelost. De hulpdiensten in Zeeland kregen gisteren veel telefoontjes van verontruste bewoners die s'nachts een luide knal hoorden. Mireille Aalbers van de politie Zeeland. Er kwamen gisteravond tientallen meldingen binnen van uh, inderdaad een enorme knal die gehoord is. Um, ruiten stonden te trillen in de sponningen. Uh, mensen zijn de straat opgegaan om te kijken uh, waar het geluid vandaan kwam. Um, zo ook wij. Uh, maar wij hebben tot uh, uh, dan toe niks kunnen vinden. Um, alleen, uh, er kwamen een hoop meldingen binnen uit Oost-Soeburg, uh, Vlissingen, Middelburg en uh, een randje van Zuid-Beveland. En toen is de politie verder op onderzoek uitgegaan. En wat heeft dat uitgewezen? Toen uh, het vanmorgen laag water werd... toen uh, ontwaarde iemand ineens een krater op het strand bij Ritem. Mm -hmm. En uh, nu blijkt dat er een kerson is uh, ontploft. Er is een krater geslagen van een meter of drie doorsnee. En uh, ja, we zijn nu onderzoek aan het doen... Uh, hoe, hoe dat ding is kunnen ontploffen, heeft kunnen ontploffen. Een kerson, kunt u dat een beetje omschrijven? Een kerson is... Een, een soort zeewering. Het is een betonnen bak die uh, ingegraven is in het zand. Ja. En wat deed die daar? Die staat daar al heel lang, samen met uh, uh, nog twee of drie anderen. En uh, deze is uh, uh, niet meer heel. En die anderen zijn nog wel heel. De hamvraag is en blijft natuurlijk. Uh, waardoor is die knal veroorzaakt? Ja, dat is voor ons ook nog steeds een mysterie. En vandaar dat mijn collega's van de technische recherche nu onderzoek aan het doen zijn. En nu? Veel belangstellende? Dat geloof ik wel, ja. Het strand is ook afgezet. Ja. Uh, er kan niemand op. Uh, en dat heeft natuurlijk ook met de veiligheid... maar ook met het uh, wegmaken van eventuele sporen te maken. Mireille Aalbers van de Zeeuwse politie. Dit is het NOS-journaal Het Anno de wit Opnieuw een doorbraak in de Belgische regeringsonderhandelingen. De partijen hebben een akkoord bereikt over de zogenaamde financieringswet. Correspondent Joris van Poppel over wat er concreet is bereikt. Vlaanderen en Wallonië krijgen meer geld zelf te besteden. 17 miljard euro per jaar, zoals die Alexander de Kroos zei. Extra geld om eigen beleid te voeren. En ze mogen ook meer belasting zelf gaan heffen. Dat is allemaal vooral erg goed voor het rijke Vlaanderen. Dat graag meer zelfstandigheid wil. Wallonië, altijd bang dat het armer zou worden. Is, heeft al veel minder geld te besteden. Krijgt een compensatie. Een half miljard euro per jaar gaat er van Vlaanderen naar Wallonië. En dat wordt langzaam afgebouwd. Maar goed, Wallonië krijgt met een zak geld... en Vlaanderen krijgt meer zelfstandigheid. Maar hoe komt het nu toch dat het ineens zo snel gaat? Ja, dat is erg opmerkelijk inderdaad. Het, het, het komt vooral omdat de meeste rabiaten... Vlaamse en Franstalige partijen... die zijn ondertussen van tafel na anderhalf jaar onderhandelen. De acht partijen die er nu nog zitten... die willen verkiezingen vermijden... en die willen heel graag een compromis. Die willen echt snel schakelen nu. Vooral anderhalf week geleden is er een echt grote doorbraak geweest. Toen is dat kiesdistrict brussel halle Vielvoorde is gesplitst. Nou ja, dat was een enorme historische stap. Uh, dat was een, een probleem dat er al vijftig jaar zat. Uh, sinds dat is gesplitst is de sfeer, uh, hangt er in een sfeer waarin, waarin alles mogelijk is, zelfs een regering. Ja, dus Brussel Halle veel dat is opgelost. Nu is er een financieringswet ook opgelost. Zijn er nog uh, struikelblokken over? Ja, ze zijn er bijna. Er moet ook nog flink worden bezuinigd. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Er moet nog 6 miljard euro worden gevonden voor de begroting van volgend jaar. En nog zo'n bedrag voor het, be voor het jaar daarna. Dus er is nog redelijk wat werk te doen. Maar Elio Di Rupo, de formateur, die heeft gezegd dat hij half oktober, over 2,5 week... bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar hier, dat hij er dan wil staan als premier. Of dat lukt? Dat is nog niet, niet helemaal duidelijk, maar de kranten schrijven hier vanmorgen in ieder geval wel... het gaat vooruit, het gaat verbazend goed vooruit. In de Duitse stad Erfurt is vanmorgen een bewaker beschoten tijdens de mis van paus Benedictus. De bewaker stond bij een controlepost enkele straten verwijderd van het plein waar de paus, paus de mis leidde. Volgens Duitse media is de vermoedelijke schutter opgepakt. En volgens een politiewoordvoerder heeft hij vanochtend vroeg meerdere schoten gelost uit een luchtdrukwapen. Van 7.15 uur en 8 uur zijn heute hier aan Moritzhof. uit een Luftdruckwaffe. meer schüsse afgegeven worden. We wissen zurzeit van drie Schüssen. Er is geen persoon verletzt worden. Tenminste drie schoten dus. Er is niemand gewond geraakt, al dus de woordvoerder. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Het is vandaag de derde dag van het bezoek van de paus aan zijn geboorteland. Hij gaat onder meer naar de deelstaat Baden-Württemberg... en heeft een ontmoeting met oud-bondskanselier Helmoet Kool. Bij een brand in een huis in Londen zijn zes doden gevallen... onder wie drie kinderen en twee tieners. De brand in het huis in het noordwesten van Londen... brak aan het begin van de nacht uit, zegt de brandweercommandant they were faced with a very intense fire in a basic two-story semi-detached house and they were told when they arrived that there were possibly people inside so firefighters wearing breathing apparatus entered the building with the intent to rescue the people and to extinguish the fire een meisje van 16 en een man van 55 konden daadwerkelijk worden gered ze zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht waarschijnlijk zijn de doden en de gewonden leden van één gezin de brandweer had het vuur binnen twee uur onder controle... maar de begane grond en de eerste verdieping waren toen al helemaal uitgebrand. Over de oorzaak van die brand in Londen is nog niets bekend. Weer een levensteken van de familie Gaddafi. Zijn dochter Aisha heeft van zich laten horen op een Syrisch radiostation. Ze zei dat haar vader niet opgeeft... en dat hij vastberaden blijft strijden tegen het nieuwe regime. Aisha rechtte zich rechtstreeks tot het Libische volk... toen ze over de nieuwe machthebbers zei... wie zegt jullie dat ze het volk niet opnieuw zullen verraden? Aisha zit met haar moeder en twee broers in Algerije... waar ze in augustus naartoe vluchten... toen de opstandelingen op het punt stonden om Tripoli in te nemen. Waar Gaddafi zelf verblijft, is nog steeds een raadsel. Sport. Over krap een half uur gaat de gaan de wegwedstrijden voor de vrouwen van start in Kopenhagen tijdens het WK wielrennen. Marianne Vos is titelkandidaten en misschien ook wel de favoriete. Theo Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. Het parcours in Kopenhagen is vlak, heel vlak. Is dat een parcours dat Marianne Vos een beetje op het lijf geschreven is? Ja, eigenlijk liggen alle parcoursen, Marianne Vos, goed. Eigenlijk zijn al die parcoursen tegenwoordig op het lijf geschreven. Echte hele zware bergparcoursen tot aan dit jaar. Dat was nou niet helemaal haar ding. Maar sinds dit jaar, nu ze 7 kilo is afgevallen, maar liefst. Nu kan ze zelfs inderdaad de Giro voor vrouwen winnen. Kan ze toch hele vervelende bergen als de Mortirolo gewoon oprijden makkelijk en kan ze daar gewoon gaan winnen. Dus wat dat betreft heeft ze, nou ja, kan ze ieder parcours maar uitkiezen waar ze wil rijden. Maar dit is inderdaad een parcours dat absoluut niet zwaar is, waar wel een aantal klimmetjes in zit. Meteen na de start als de dames afgedaald zijn dan gaan ze rechtsaf en dan gaan ze meteen de eerste klim voor de kiezer krijgen. En dan natuurlijk die slotklim die eigenlijk niet veel voorstelt. Het is een beetje een glooiende, brede weg zo naar boven. En daar zullen ze dan het Eigenlijk de sprint moeten doen. Maar ze moeten natuurlijk ook bij ieder rondje moeten ze dat klimmetje over. Ik denk dat er nog wel vrouwen zullen zijn die moeite hebben met dat klimmetje. Maar Marianne Vos die zal er zeker geen moeite mee hebben. Nee, het zal hier zeker op een sprint gaan uitdraaien. Met al die favorieten erbij. Want die kunnen dit heel goed aan. En ik denk eerlijk gezegd, het maakt voor Marianne Vos niet uit of ze moet sprinten. Of dat ze gaat wegrijden in een groepje. Eigenlijk blijft ze gewoon de grote favorieten. Over een, nou wat zal het zijn? 20 minuutjes? Ja, iets minder dan 20 minuutjes. Dan gaan de dames van Start, de Nederlandse vrouwen hebben net de startlijst getekend op het podium. Luid applaus, glimlachen bij al die vrouwen op het gezicht. Het geeft aan dat ze ontspannen na dit WK hebben toegeleefd. Nu moet het alleen nog even afgemaakt worden. Op het WK Rugby heeft Nieuw-Zeeland de eerste serieuze test doorstaan. Frankrijk werd met 37-17 verslagen. Door dat resultaat plaatst Nieuw-Zeeland zich... na de twee eerdere overwinningen als eerste land voor de kwartfinales. En ook Engeland heeft op dat WK zijn derde zege geboekt. Roemenië kreeg een gruwelijk slaag. Het werd 67-3. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Er worden veel plaatsen aan de weg gewerkt. En dat zien we in het aantal files Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein-Zuid, drie kilometer. De alternatief voor de A2 is de A27. A20 bij Rotterdam is drukker dan gebruikelijk... omdat de A12 Utrecht richting Den Haag dicht is. De A27 Gorkum richting Utrecht bij Houten 2 kilometer... door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A29 naar Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. Twee kilometer file. Ze zijn nu bezig met technisch onderzoek. De rechterrijstrook is dicht. En in Zeeland zijn de hele ochtend al uh, en ook nu nog problemen... op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. De Vlakentunnel is aan beide kanten dicht door werkzaamheden. Vijf kilometer vanuit Vlissingen en vanuit Bergen-op-Zoom... Tussen Ridland en de Vlakentunnel 10 kilometer. Dan de hoofdpunten uit het nieuws van dit moment. De Russische premier Poetin is officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap. Hij zal zo goed als zeker stuivertje wisselen met de huidige president, met Vedev. De nationale ombudsman heeft scherpe kritiek op de toon die politici aansloegen tijdens de algemene beschouwingen. En op een strand in de buurt van Vlissingen is een caisson ontploft, maar waardoor is nog steeds niet duidelijk.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf, Bas van Derven. Goedemiddag, welkom bij Tross Bedrijf, het programma op Radio 1... over ondernemen en ondernemend Nederland. Met vandaag Aad Aouwburg, sinds kort de Nederlandse Donald Trump... over de kansen die een crisis biedt. Verder de hoofddirecteur van het vakblad voor de woninginrichter deze week. We gaan praten met een ondernemer in de bibliotheek Koffie. En aan het eind van Tross hoort u hoeveel geld je kunt verdienen... aan het verwijderen van overdadige haargroei, ook bij mannen. Want de Brazilian kent u, maar de boyzillion, daar bent u aan toe. We beginnen met... Weekoverzicht. De belangrijkste ondernemersnieuws. In de, de toonrede deed koningin de de Beatrix, oftewel Ghostwriter premier Rutte, een goed woordje voor ondernemend Nederland. Ze pleitte voor vermindering van de regeldruk. Bij een samenleving die mensen en bedrijven stimuleert om in beweging te komen en het beste uit zichzelf te halen, past immers niet een overheid die in de weg loopt, maar een overheid die de weg baant. En toch was Linda Gongrijp van FNV Zelfstandigen... zwaar teleurgesteld in de kabinetsplannen. crisismaatregelen worden weer teruggedraaid. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat wil je nou kabinet? Wil je nou ondernemerschap stimuleren? Of wil je maar een beetje schaven en eigenlijk kies je geen partij? Dus het is allemaal zo ontzettend mager en wat mij betreft visieloos. Maar Maxime Verhagen, onze minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ELI...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 Nou, dat gebeurde deze week. Innovatie openbaarde zich in de vorm van een nieuw deksel... op van die groentepotten die moeilijk open te maken zijn. Dankzij de nieuwe uitvinding kunnen we elk deksel... zonder enige krachtinspanning open schroeven. De bedenker van de baanbrekende vinding legt uit. Normaal gesproken uh, kost het heel veel kracht om deksel te openen... omdat het vacuüm, dat dekseltje, heel sterk op die pot houdt. En wat we feitelijk gedaan hebben is... het vacuüm loskoppelen van de openingskracht. Ja, vroeger maakte hij daar een gaatje voor, weet u wel... Uh, je doet jarenlang onderzoek, je ontwikkelt een nieuw product en consumenten staan te springen om het nieuwe product. En kortom, innovatie. Prachtig. Standaard dekseltje die kost uh, amper 2 cent. En stel dat een dekseltje door, door ingewikkelde technieken en doordat hij uit meerdere onderdelen bestaat, 4 cent zou kosten, dan komt BTW overheen. De supermarkt vraagt nog wat. En de consument zegt, ja, voor 5 cent draait het zelf wel open. En dan naar Henk Bleker, onze staatssecretaris van de Landbouw... organiseerde een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de veehouderij. Aan standpunten vanuit het publiek geen gebrek, zei debatleider Hans Alders. Daar is zeer intensief aan deelgenomen. Uh, er zijn meer dan 3000 posities ingenomen. Ja, en dan vertelt de voormalig PvdA-Kamerlid... hoe die het maatschappelijk debat in goede banen heeft geleid. Dat wij zeg maar, alle hoofdrolspelers op dit, op dit gebied twee dagen lang hebben opgesloten... Het niet in meegestallen hopelijk. Er was ook goed nieuws voor de Nederlandse varkensboeren... want dit najaar krijgen ze toegang tot de Chinese markt. En daar zitten ze te wachten op onderdelen. In China heeft men een andere eetcultuur als in, als in Nederland of Noordwest-Europa. En dan kun je onderdelen van het varken zoals de snuitjes, de oren, de darmen, de poten... Uh, kun je naar dat soort landen exporteren. En die brengen daar een uh, paar kilo misschien wel meer op... als bijvoorbeeld een hamlapje of, of een onderdeel wat wij als luxe beoordelen. Varkensonderdelen die dus naar China mogen. Maar Nederlandse bloemen mogen de Roemeense grens niet over... omdat Roemeen opeens bang zijn dat onze bloemen gevaarlijke bacteriën bevatten. Wel heel toevallig dat hun bezorgdheid opspeelt... nu Nederland de toetreding van Roemenië tot het Schengengebied wil tegenhouden. Volgens deze Nederlandse bloemenhandel in bloemenhandelaar in Boekarest... is er van bacteriën bij ons geen sprake. Ik zit al ongeveer 35 jaar in de bloemen... ik ben nog nooit ziek geweest van een bloem. Dus ik denk niet dat er veel bacteriën in zullen zitten. En dan tot zondag even het woord aan minister vragen. Heeft u nog een one-liner waar we de komende economische winter mee door kunnen komen? Vandaag minder uitgeven is helaas noodzakelijk. Maar morgen meer verdienen is de remedie. Ja. Een opstekende storm, economisch zwaar weer. Niet optimistisch, maar realistisch. Dat zei onze minister Jan Kees de Jaren van Financiën. Tijdens de Prinsjesdag afgelopen dinsdag... wond hij er geen doekjes om. Het zit allemaal niet mee. Maar moeilijke tijden betekenen vaak ook gouden tijden... voor ondernemers die kansen zien en ze kunnen pakken. En daarover ga ik het hebben met rasondernemer Aad Aalborg oprichter van Princess, Bekend van de huishoudelijke apparatuur daarvoor. Babyliss volgens Babyliss. mij. En sinds vorige week te zien bij, het, bij BNN. In het programma Top Manager gezocht... Meneer Alborg, welkom. Goedemiddag. Ja, voordat wij het over ondernemen in tijden van crisis gaan hebben... want dat wil ik met u doen, want u bent ja. destijds ook begonnen in een crisistijd... krijgt u eerst, net als elke gast uh, die aan de kop van de uitzending zit... vier vragen waarop u kort antwoord moet geven. Daar komen ze. Vier vragen. Van welk ander bedrijf had u oprichter willen zijn? Uh, nou, van Branson. Virgin. Virgin. Waar ligt u s'nachts wakker van, meneer Alborg. Uh, misschien of ik, als ik een speech heb gehouden... wel eens de juiste dingen heb gezegd. Wat was uw allergrootste businessblunder? Uh, dat was een hamburgermaker die ik in Amerika wilde laten maken... maar die manier op gang kwam en niet in productie kwam. <laughs> en wat heeft u tot nu toe waar heeft u het meeste geld mee verdiend? Met de onrondvoed, monumentale onrondvoed. Monumentaal onroerend goed. Ja. Kijk, is toch vast goed. En niet dus met die huishoudelijke apparatuur. Nee, klopt. Zij miste broodrooster. Want zo bent u ook eens genoemd, hebben Meneer Aarborg? Ja, dat is veelvuldig. <laughs> en, en Mr. krultang of uh, Feun of wat het ook was zijn. Ja. U heeft ons aan de apparaten gekregen, dat klopt, ja. ja. Het bedrijf Princes heeft u na 28 jaar ondernemerschap in 2010 verkocht. En nu bent u televisiester. Wat bevalt beter? Nou, hoe ik televisiester ben bij BNN... voor topmanager gezocht, is wel heel bijzonder. Ja. Dat het na je loopbaan... of eigenlijk loopbaan niet, want we hebben nog steeds zeven bedrijven... en dat is heel hard werken. Maar dat je daarvoor gevraagd wordt... ja, dat is wel heel bijzonder, want ik wist helemaal niet dat ik dat kon. De Donald Trump van de lage landen zelfs genoemd. Nou, Donald Trump is natuurlijk... omdat Donald Trump het in Amerika heeft gedaan, ja. dit programma... wordt het mee vergeleken, maar dat is het dan ook wel. Ja. En hij riep altijd naar elke kandidaat die afviel... you're fired! En dan werd je er echt uitgedonderd. He. Gaat je ja, dat ook doen of niet? Ja, ik ben iets vriendelijker. <laughs> ik zeg. De, Jou ga ik niet ondernemen Ja en dat kan ik op verschillende momenten zeggen en ook op verschillende manieren. Nou, waarin ja. lijkt u op uh, Trump? Nou, totaal niet. Nou, het is ook in het vastgoed hè, groot geworden. Ja, wel, maar die heeft echt alleen maar vastgoed gedaan. Ja. En in Amerika is het leuke dat je ook nog een paar keer failliet mag gaan. Dan, ben je, mm -hmm. dan kun je toch <laughs> nog succesvol worden. Nou, dat is in Nederland niet zo. En dat is u nooit gelukt? Dat is bij nooit gelukt. Nee, nee nooit nee, failliet gegaan. Dat kan keer. niet in Nederland. Hè? Dat nee. moet je toch wel een keer doen, hè? Nou, nee. nee? Ik, je moet juist succesvol zien te blijven. Dat oh, okay. is het leukste. Je moet heel diep nadenken en zorgen dat je de juiste beslissingen neemt en ook de juiste dingen doet. Oké. Okay. Heeft u politieke ambities? Nee, totaal niet. Nee, ik zou het niet kunnen. En waarom niet? Nou, ik denk dat, uh, nou ja, daar moet je zo inderdaad uh, onzin gaan verkopen. <laughs> je kunt nooit eerlijk zijn. Je kunt nooit recht voor zijn raap zijn. Je ja. moet er altijd omheen breien. Hm. En uh, juist waar je behoefte aan hebt is duidelijkheid en, uh, en en en lijnen, zeg maar die je gaat volgen. Ja, ja hoe je het beste kunt ondernemen, maar ook het land het beste kunt besturen. En een dat, de ondernemer dat... verkoopt nooit bullshit. Nou, dat kan bijna niet. Want nogmaals, het is zo open tegenwoordig mm. dat je geen bullshit kan verkopen. Okay. En gewoon ook uh, eerlijk moet zijn. We zitten in economisch zwaar weer. Hè? Hoe vindt u dat het uh, huidige kabinet zich nu inzet? We hoorden net wat, wat reacties. Uh, voor, de, voor de komende zware storm. Zoals uh, Jan Kees de Jager voorspelde. Ja, ik denk juist dat ze heel veel meer zouden moeten doen... om uh, zoveel mogelijk bedrijven naar Nederland te halen. Maar ook om innovatie zeg maar, uit de mensen te krijgen. Ja. Nou, wat is nu belangrijk in zo'n moeilijke tijd? Is dat je vernieuwend bezig bent. Dat je enorm creatief bent dat vereist niet alleen heel veel aandacht bij het ondernemer... maar ook bij de regering. En daar zullen ze heel veel meer aan moeten doen. En ik zie daar te weinig gebeuren. Nou, er komen minder regeltjes, hè. Er wordt nadruk gelegd. Dat ja, tijd. Ze op hebben het... er zoveel gemaakt de laatste tien jaar. Dat ja. het is oneindig. Ja. We moeten echt gaan schrappen. We moeten echt gaan schrappen, ja. Want uh, als je alleen al ziet op heel veel kantoren... hoeveel extra mensen je nodig hebt... Hm. om al die regeltjes zeg maar, uh, voor elkaar te krijgen en te volgen... Ja. dat is enorm. En... Dat gaat ten koste van het ondernemerschap. Ja, de innovatie, ook zoiets. Hoorden we net de minister zelfs over spreken. De ja. nadruk, van belang, nadruk op belang van innovatie. U zegt ook, dat is heel belangrijk. Is dat nou inderdaad zo belangrijk? Want niet iedereen kan toch opnieuw het wiel gaan zitten uitvinden in een onderneming. Nee, maar Het hoeft niet altijd een nieuw wiel te zijn. Het kan ook een vernieuwend wiel zijn. Ja. Hè? Dus een ander kleurtje, door het weer modern te maken. Het aan te passen op deze tijd. Uh, maar het is wel heel belangrijk om innovatief te blijven. Uh, want anders verlies je als Nederland helemaal uh, alle aandacht uh, in de wereld. En dat kan niet waar zijn. We Zee? hebben al zoveel innovatie weggebracht en ook know-how. Dat wil know ik zeggen, zijn we het niet al een beetje kwijt? We zijn, we zijn nog een dienstenland en produceren ja. doen we ook niet meer. Daar heeft u ook niet aan bijgedragen door alles uh, in het oosten te laten maken. Nee, op een gegeven moment wordt het ook een must hm. natuurlijk. Je kunt wel zeggen ik blijf in Nederland zitten. Nou, dan ga je dus fiet. <laughs> uh, dus dat, op een gegeven moment word je ook gedwongen om dat te doen. Dus uh. daarom zeg ik, je zal het dan ook aantrekkelijker moeten maken om hier in Europa meer productie te houden, meer productie te krijgen. En maar dat kan is, makkelijk. Word eens concreet, hoe doe je dat? Hoe krijg je bedrijven hier naartoe? Nou, je hebt toch heel veel... Als je ziet, als wij naar uh, China willen exporteren onze producten... moeten we heel veel invoerrechten betalen. Nou, het draait ook eens om. Wij zijn veel te gemakkelijk met dat soort zaken. Mm. Dus als je die concurrentie zeg maar gelijk wilt houden in alle landen, moet je daar ook gelijk mee omgaan. Ja. Nou, dat verbaast me ten zeerste dat het niet gebeurt. En er is ook weinig trots op het eigen product. Britten hadden jaren geleden buy British, buy best. Dat zijn we nooit verder gekomen dan uh, nee. Philips en Vents voor jou. Maar dat was ook Engels. Ja, ja, ja, ja, ja. alles gaat en maar dat is, dat is een beetje waar we naartoe moeten. dus makkelijker maken voor onze eigen ondernemingen... om het hier voor elkaar te boksen. Ja, maar ook om het hier voor elkaar te krijgen. Ja? Want je moet je markt, ik denk, toch steeds meer gaan beschermen. Want anders zie je wat er gebeurt. Ja. Een aantal jaar geleden, als je dan in China rondloopt... dan zie je al wat er aan de hand is. En wij bedragen al onze know-how weg. Kijk nou even naar de auto-industrie. Kijk naar de vliegtuigindustrie. Kijk naar de computer, naar de IT die naar India en overal naartoe gaat. Ja. En zeg ik, ik vind het onvoorstelbaar. En ik heb dat ook een paar keer geroepen toen ook in interviews gezegd. Dat dat zomaar kan. Maar er ligt er ook een kans. Er wonen 1,4 miljard Chinezen. Dat is een prachtige markt. Ook nog hè, om die maar eens te noemen, maar die brengen ja. daar een hele hoop know-how en show-how ja. ja. naartoe. Ja. Uh, dat wordt nagemaakt, dat weet je. Maar anderzijds, je weet ook dat je zoveel miljoen volkswagens doet per jaar. Ja, maar misschien moet je het verhaal omkeren. Haal mm -hmm. die Chinezen hier naartoe. Want die worden natuurlijk ook een beetje tegengehouden. En ik denk dat er veel meer mee te doen is. Alleen iedereen is er bang van, ja. iedereen houdt het een beetje tegen. Haal ze maar hier naartoe. Want er zit zoveel know-how en zoveel kennis en zoveel veel mogelijkheden. Mm -hmm. Ook mensen die echt willen. Oké, okay, lastenverzwaring krijgen we ja. in 2012. zit nou, u daarvan? Nou, slechte zaak. Want uh, nogmaals, als je het ondernemerschap, maar ook... Mm. Uh, uh, uh, nog meer werk, uh, werk... of mensen aan het werk wil krijgen... dan zul je juist die lastvoorziening... naar beneden moeten brengen. Of niet willen verhogen. Want anders gaat het steeds moeilijker worden voor ja. ons. Dan gaan ze uitwijken naar andere landen dadelijk. Ja. Of ze gaan om zich heen kijken. Of ze gaan niet meer redden. Nou, ik, ik vind het heel dom. En crisismaatregelen die we hadden net bij het uitbreken van de crisis... waarbij je een beetje geholpen werd als bedrijf. Ja. Zou we dat, dat is afgeschaft. Zouden we dat niet opnieuw? Want daar hoor ja. ik ook stemmen over. Ja. Kom dan maar weer eens terug met nou. zo'n beetje crisis- en herstelmaatregelen. Nou, dat zou ik zeker doen. Ja. Kijk waar andere mensen, hè, dat zie je ook vaak bij bedrijven... als het slecht gaat, dan gaan ze overal op ingrijpen. Dan ja. gaan de laag uit uh, uh, bij de werknemers. Ja. Uh, er gaan uh, kosten omlaag. Dus er wordt minder marketing gedaan. Ik vind dat ook heel raar, iedere keer dat het gebeurt. Ik weet nog, toen 2008 begon... met uh, de economische crisis in oktober... Uh, toen zei ik juist, we gaan juist meer adverteren... en we gaan juist meer evenementen doen... en we gaan juist meer naar buiten treden. En dat heeft echt ook gewerkt. Ja, dat is een p.o. geweest. En Tot en dat... met het hek, het balkon van uw, van uw huis in Oostenrijk, geloof ik. Daar zit, daar, dat is gemaakt van het logo van Princess. Ja, hè? je ziet daar <laughs> nog ook de krantjes allemaal terug. Ja. En op alle ja. details in de kasten en de keukens en overal. Overal, oké. Okay. Ja. Zeg, uh, dan eventjes. U bent zelf gestart destijds in moeilijke tijden. In de jaren tachtig, ja. midden in ja. een economische crisis. Ja. Um, ziet u overeenkomsten tussen, tussen toen en nu... En wat voor tip heeft u voor ondernemers? Nou, de jaren 80 was natuurlijk ook heel zwaar weer. Hè? Ja. Uh, duikelde volledig in elkaar. En het kan juist dan heel interessant zijn als startende ondernemer... maar ook als klein ondernemer... om te performen. Waarom? Je hoeft niet te reorganiseren. Er hoeven geen mensen uit. Je kunt juist vooruitkijken en de juiste koers weer gaan bepalen. Ja. Waar heel veel bedrijven... Kijk nu naar Philips. Hè, die moeten allemaal lager ertussen uithalen. moeten heel veel mensen dadelijk weer weg. Ja. Die moeten allemaal realiseren. Die zijn met hele andere dingen in hun hoofd bezig. Ja. Nou, ik geloof heilig, als je nu inventief bent... en vernieuwend bezig bent en heel creatief... dan maak je heel groot succes. Klein, fijn en innovatief. Dat is ja. een beetje het, beetje het credo. Gaan die mensen die straks als topmanager bij u binnenkomen... daar ook met 25.000 euro en uw kennis en kunde aan het werk, moeten die die, die, die eigenschappen ook hebben? Ja, die moeten je zeker hebben, want anders ga je het niet redden. En ik hamer ook enorm in een televisieprogramma... Mm -hmm. uh, iedere donderdagavond om half tien op Nederland heen... Ja, tot zover de klammer. ...op, klaar, <laughs> ja. op uh, de creativiteit en het vernieuwen bezig zijn. Mm -hmm. ja. Dus ik weet zeker dat, uh, dat een aantal dat echt gaan doen. Oké, okay. in hoeverre kan een crisis kansen bieden, meneer Alboer? Want u zei daar net al een beetje over... ja, de mensen die inventief zijn, die zie je, maar... Uh, zijn ja. ondernemers in Nederland goed in het pakken van kansen? Nou, dat verbaast me dus hoe iedereen eens zijn schulp kraapt. En terwijl het juist zo gemakkelijk is om positief te denken... want je moet ook positief willen denken. Mm -hmm. Nogmaals, in 2008 ging iedereen achterover. Oh, het gaat slecht. Ja. En mensen, daar waren we zaken mee, die waren met hun huis bezig... want die hadden een verkeerde financiering of een aandelenfinanciering... of wat het ook mag zijn... Maar dan zei ik van, de mensen gaan dus meer thuis blijven. Dus zorg dan dat onze producten bij je in de winkel staan, maar ook in de folders. Want thuis moeten die apparaten wel bezig zijn. Want het ja. moet wel gezellig blijven. Oh ja, dat is waar. Nou, ze gaan misschien een keertje minder naar de kapper. Dus die feun, die moet die folderen, in, die moet verkocht worden. Nou, zo heb je natuurlijk zoveel mogelijkheden om zo te denken. Ja. En dat geldt op alle gebieden. Maar dat moet je wel willen. En startkapitaal krijgen. Gaan we dus naar een bank nu of herfinancieren. Dat lukt niet. Dat is heel moeilijk. Maar dat was ook in de jaren tachtig en daar ook kun je heel creatief in zijn en dan moet je dus anders gaan denken. Ja, moet je dan naar de ATA-borgen van deze wereld? Want u wordt bestormd waarschijnlijk door mensen die zeggen. ik heb een briljant idee, u ja. wordt nog rijk. Ja, je wordt inderdaad bestormd. Nee, dat is ook niet het idee, nee. He, Want je kunt niet aan alles meedoen. Maar nogmaals, creativiteit kan ook zijn dat je naar fondsen gaat, dat hm. je eens gaat kijken hoe kunnen we het anders doen, of dat je misschien een aandelenplan maakt voor een paar honderd mensen die met jou mee willen doen. Ook dat kan heel leuk zijn. Precies, aandeelhouders in de buurt. Ja, dat is toch leuk. Ook <lacht> vele familie's, vrienden en ja. alles. Ja. Doe je mee en maak een fundaandeel bijvoorbeeld. Ja. ja, dat zou het kunnen zijn. Zo kan je ook al je vrienden verliezen, he, meneer Alborg. Zeggen wij Nederlanders dan weer, maar dus dat, moet dat is pessimistisch. Je, dus dat kan. Dus moet je eerlijk ondernemen en ook openheid van zaken geven en goed laten zien waar je mee bezig bent. Want okay. als ze in, dan instappen, dan kunnen ze dus nooit nemen. Mooi. Nou, deze speech gehouden. Eh, alles gezegd wat u wilde hebben? Want Dat was uw grote business blunder, geloof ik, hè? Ja, ik denk het wel. Ja? Nou ja, november <laughs> komt er een boek. November komt er een boek. Over 28 Kijk, jaar ondernemen. 28 ja. jaar ondernemen is entertainen. Door Aad Halborg. Niet door mij geschreven, maar. Ghostwriter. Het gaat over, de, over het werk. Iedere koningin of koning heeft ja. een ghostwriter. Zo ja. weten we, hè? Ja. Toch? Dank u wel, Aad Oprichter van Prinses, huishoudelijk apparaat. En sinds vorige week, dus te zien, als onze eigen Donald Trump in het BNN-programma topmanager gezocht. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl. Nou, elke week praat ik bij met een hoofdredacteur van een vakblad... om het belangrijkste of opvallendste nieuws te horen in een bepaalde branche, in een bepaalde sector. Vandaag is bij me Ria Peerdeman. En die is ho ja, hoofd Peerdeman, hoofdredacteur van het vakblad voor de woninginrichter. Uh, Dat klopt. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Laten we eens beginnen met het uh, kopverhaal in het, uh, in het vakblad. Ja... Uh, u wilt het waarschijnlijk hebben over uh, het feit... dat er uh, nogal een beetje wat, wat boze mensen in de branche rondlopen. I, ja, ik begrijp dat woninginrichtingszaken boos zijn op stilisten... Ja, dat klopt. Moeten we even uitleggen wat zijn stylisten, anders nou, dan eh, ondernemen? Ja, nou, laten we zeggen, een stylist is een goedkope binnenhuisarchitect. Zo zou je dat kunnen zeggen. Ze hebben, ze hebben wat minder opleiding, maar het zijn over het algemeen genomen zeer creatieve dames. En uh, die richten huizen in. Hm. En ze gaan rechtstreeks naar de groothandel. En dat is voor heel veel woningrichters natuurlijk niet zo leuk. Want ze zien hun klanten vertrekken ergens anders uh, naartoe. Zij, uh, veel woningrichters hebben natuurlijk een dure winkel. Ja. En een stylist heeft dat niet. En uh, nou, dat vinden mensen uh, niet zo leuk, dat begrijpt u. Maar mevrouw Pierman, daar begrijp ik helemaal niet van, niks van. Want we hebben het programma over ondernemend Nederland. Uh, dit is gewoon ja. concurrentie. Zo heet ja, dat. Dat is dan toch jammer? Ja. U heeft helemaal gelijk. Het ja. zijn natuurlijk gewoon hele innovatieve. Uh, Aansluitend op het vorige onderwerp. Hm. Het zijn zeer innovatieve uh, vrouwen die dit doen. Ja. Nu zijn er gelukkig ook in de woningenrichter ook uh, heel uh, innov innovatieve detaillisten. En die halen zo'n stylist in huis. Kijk. Uh, uh, die zeggen bijvoorbeeld tegen hun klanten... nou, uh, ik heb hier een geweldig iemand... die wil wat uh, van alles voor u gaan tekenen. En uh, als u dat doet en u koopt het bij mij... dan uh, betaal ik die stylist voor u. Dat is bijvoorbeeld een van de manieren waarop... Uh, woningenrichters uh, daarmee om uh, kunnen gaan. Juist. Maar uh, ja, dat is een andere manier van denken. Ja, dat, dat, dat is duidelijk. Nou, daar bent u dan voor om ze dat duidelijk te maken. Nog een verhaal. Zachte vloeren hebben een onterecht slechte naam. Harde Klopt. vloerbedekking is slecht, nog slechter dan zachte... voor mensen met astma. Leg, leg dat eens uit. Ja, u gaat even nu iets te kort door de bank. Ja. dat snap u. Dat doe ik graag. Uh, want een harde vloer uh, kan prima zijn, maar waar het om gaat ja. is ronddwarrelend stof, zoals men dat noemt. Mm -hmm. Een harde vloer is heel goed voor mensen die allergisch zijn of mensen die astma zijn, ma astmatisch zijn, maar... Dan moet je wel uh, iedere dag stofzuigen. Nou, wie doet dat vandaag de dag nog? Ja. Terwijl tapijt houdt stof vast. Dus Juist. als je tapijt nou ook maar regelmatig stofzuigt, dan is dat zelfs beter. Uh, voor iemand die astma heeft of iemand die allergische uh, reacties ja. kan hebben. En, en dat wordt dus nu ook onderzocht door het astmafonds, ja. die is uh, vorig jaar verhuisd. En die hebben in hun nieuwe pand hebben ze overal zachte vloerbedekking. En je hoeft minder, en, je hoeft minder vaak te die... zuigen dus ook. Uh, ja, maar ook bij een zachte vloerbedekking... Uh, wat zou ik zeggen, is het, het, het blijft dat stof... Ja. stof is beroerd voor mensen die allergisch zijn. Dus stof blijft iets waar je goed uh, voor uit moet kijken. Maar die zachte vloerbedekking, als je die helemaal goed schoonmaakt... Dan is er niets aan de hand. En weet je wat natuurlijk ook het grote voordeel is, dat weet iedereen. Uh, dat je uh, aangenaam geluid hebt in huis. Dat is waar. Het stamt, en, het stamt niet zo lekker, zachte vloerbedekking. In tegenstelling tot hard. Dat is dan wel uh, de al buren, dat je, je Zeker oudere mensen, als ja. je slecht hoort, is ja. het vreselijk. En uh, uh, ik moet zeggen, bij woninginrichters, ik wil graag een beetje reclame voor ze maken... Hmm. kun je bijvoorbeeld ook heel goed terecht voor akoestische problemen. Heel veel mensen denken, ja, met die harde materialen in huis... dat is nou eenmaal niet anders, dus ik moet dat nare geluid op de koop toenemen. Maar u verkoopt dat even is de, helemaal niet zo. nog even de dempingsvloer verkocht, mevrouw Peerdeman. Hartstikke ja, goed. Ja, nog klopt. even, wanneer komt het volgende vakblad voor de woninginrichter uit? Uh, dat komt half augustus. Uh, nee, sorry, half oktober komt het uit. Half oktober, dank u wel. Half Ria Peerdeban, hoofdredacteur van het vakblad voor de Woningrichter. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. twittercom streep tros in Bedrijf. De Amerikaanse koffieketen Starbucks opende deze week zijn eerste winkel in een woonwijk. En doet dat in het zeer trendy Amsterdamse beter overstaat. De koffiegigant wil dit jaar in meerdere Nederlandse steden filialen openen... en is daarbij eigenlijk rijkelijk laat. Want de Nederlandse koffiedrinker ja, die bestaat al een paar honderd jaar. Grote en kleine ketens zoals de Coffee Company... of het Douwe Egberts Coffee Café... zijn namelijk al jaren een begrip. En ook een keten als Coffee Star timmert hard aan de weg. Misschien nog niet zo bekend, maar ja, dan bent u te weinig in de bibliotheek. Jan-Willem Keus, oprichter en eigenaar van Coffee Star... is bij met de gast met de keus. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, hoe groot is... Star op dit moment. Want het is een keten, hè? Het is een keten. We hebben op dit moment hebben we negen verkooppuntjes. Verdeeld over heel het land, eigenlijk. Uh, we zijn voornamelijk in het westen een beetje actief. Delft, Leiden, Den Haag, ja. uh, Haarlem, bijvoorbeeld. En waar, zit, waar zitten uw zaken vooral? Want ik heb er een tipje van de sluier op. Nou, we zijn inderdaad vooral actief in openbare bibliotheken. Juist. Uh, grote, centrale bibliotheken van aardig grote gemeentes. En uh, waarom bibliotheken? Ja, waar, waarom bibliotheken? Ja. Wij... Uh, hebben ontdekt dat, ja, dat bibliotheken gingen veranderen. Er werden weer ontmoetingsplekken. Er werden plekken waar, waar cursussen werden gegeven, waar lezingen werden gehouden. Hm. En we dachten van ja, dat moet beter worden ondersteund dan een koffieautomaat. Ja. Uh, ja. Maar toch is de visie heel anders. Want al die andere, hè, Starbucks, uh, ja. dat zijn allemaal tenten waar je een bak koffie haalt ja. en hem mee naar buiten neemt. Ja. Ja, Wat klopt. je in Italië ook ziet, espresso neem je in de hoek van de straat mee terwijl je naar je werk ja, loopt. Ja, ja. Dit vereist toch wel weer gaan zitten in de ja. bibliotheek met een boekje. Ja. Ja, klopt. Dat is een heel ouderwets ja. eigenlijk, Ja, toch? ja. ja maar ik, ik denk dat daar wel behoefte aan is. Uh, die trend inderdaad van meeneem koffie, zie mm -hmm. je inderdaad bij Starbucks... Die is langzaam opkomen. Dat, dat, dat is gewoon voelbaar op straat. Op de straat maar maar uh, de bibliotheken, ja, daar, daar merk je gewoon dat daar enorme uh, behoefte aan is. Kranten, uh, tijdschriften en koffie is gewoon de, de ideale combinatie. Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe bent u begonnen? Nou, ik ben begonnen in 2005 met het schrijven van een businessplan. Mm -hmm. Voor een koffieformule en ook inderdaad een beetje à la Wa Starbucks. Waarom koffie gek? Nee, ik, ik, ik merkte gewoon dat, dat er behoefte aan was aan een goede bak koffie... Ja. Nou ja, dit zijn automaten tegenwoordig die, ja. die malen en die, die stomen en ja. die maken een hele mooie kop koffie. Ja, klopt. <laughs> uh, maar het ging ook niet alleen om de koffie, het gaat ook om de, om de ontmoetingsplek van, van, een, ja, van een ruimte. En, uh, hm. ja, We merkten er gewoon aan dat de bibliotheken, uh, uh, horeca daar was eigenlijk nat dan. En toen hebben we gezegd van nou, uh, ik denk dat er, we, we dachten dat er behoefte aan was... Ja. En ze hebben gewoon begonnen. Wat, wat draait u voor omzet nu met negen, negen filialen? Ja, ongeveer 750.000. Ja. En winst? Ja, Dubbelcijferig? Nee, hè, denk uh, ik. Nog ja, niet. Langzaam. Nee. Ja, langzaam. Iedereen zegt dat het, is, het is bonen, uh, water en, en een beetje warmte is. Koffie is een marge uh, ja. Net als met bier... Uh, je moet eigenlijk volume draaien in koffie. Oké, okay. ja. uh, ook eentje mislukt: hè? de koffiezaak ja. in den bos. Klopt, Hoe kan dat? Ja, nou, ja, drinken ze geen koffie in de bos? Uh. Nou, een grote fout geweest is: dat we hebben daar een overname gedaan, ja, uh, ook met personeel erbij. Ik kreeg uh, niet voor elkaar om echt een andere uh, ja, draai daar aan te geven. Men had nog steeds een associatie met dezelfde mensen achter de bar. Uh, ja, we kregen het niet onder controle, we konden het niet die, die draai maken. Mm. En we rijden gewoon. Wat, wat doet u nou anders bij Coffee Star? Wat dat betreft, die mensen staan in een speciaal Coffee Star pak. En die hebben een, een, een, een, ja. ja, een fotovoltaïsche grijns op de kaken gekregen bij aanname of zoiets. Nou, je, je merkt in de bibliotheek hebben we heel veel vaste gasten. En het gaat niet alleen om die koffie, het gaat ook om het praatje. Goedemiddag of elkaar aankijken, dat is, dat is heel belangrijk. En dat mis ik vooral nog in de horeca. Ja, en los van koffie biedt u nog meer aan in de bibliotheek, volgens mij. He, taartjes en dat uh, soort ja, dingen. Ja, we zitten ja. ja carrot cake, cheesecake, brownies, dat soort dingen. Nou ja. heeft u deze, de, deze maand een filiaal gehoopt in Hengelo. Klopt. Dat is de laatste, dat is nummer 9. Ja, ja, ja. Ook een grote biep? Ja, is een grote biep. Uh, moderne bibliotheek ook, genomineerd voor de beste bibliotheek van Nederland. Uh. Uh, en ja, daar is een soort van Grand Café op de begaande grond. Dat is, dat is gigantisch. En uh, ja, je merkt gewoon dat mensen... En dat doet uh, u het koffiehoekje of bent u het Grand Café daar? Ja, we zitten daar in het Grand Café. Dus u bent het Grand Café. Gewoon ook centraal, een en. espresso machine. Maar met een keus, nu komt meneer Starbucks... die ja. opent naast de bibliotheek in Hengelo... Ja. een groot Starbucks-filiaal. Zeg maar, dag met je handje. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar nogmaals, ja, als we het hebben over de markt... koffie, koffie drinken in Nederland is natuurlijk gigantisch... En, ja. eh, Starbucks zal inderdaad uh, de, de, de aandacht voor koffie... Uh, ja. Zal toenemen en, en daar profiteer ik van, maar ook concurrenten al staan. Ja, maar wacht eventjes. Bent u niet bang dat ze binnenkort zeggen: Joh, we maken een deal met alle bibliotheken in Nederland. We pompen naar een enkele Starbucks naar binnen. Daag, meneer ik Daar ja, hebben wij... niet bezorgd. Wij, wij, wij hebben ook natuurlijk contracten met, uh, met de bibliotheken. Aha. Ja. Dus dat is dichtgetimmerd. Dat is dichtgetimmerd helemaal dicht. Daar komt geen Starbucks binnen. Nee, nee. Is... Vindt u het gek, ja. gek dat ze zo lang hebben gewacht met het openen van winkels? Ik namelijk wel. Ja, ik, ik vond het ook al raar. En toen ik begon met businessplan, waren ze nog helemaal niet actief in Nederland. 2006, 2005. Nog niet eens op Schiphol, hè? toen hadden ze achter de douane ja. één winkeltje. Ja, klopt. klopt. En, en nu in een rap tempo uh, gaan ze naast uh, treinstations en Schiphol... gaan ze nu ook de binnensteden in. Precies. De Leidse straat komt er nu ja. aan straks ja, in Amsterdam. Ja. Nou, straks wordt, uh, Amsterdam wordt één grote koffievlek. Ja. En ondertussen zit u noeste klussen daar in die bibliotheekjes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nooit gedacht, laten we nou eens in de andere, andere kant hebben, uit, we gaan de straat op. We hebben een zelfstandig vestiging, eentje in Leiden. Uh, dat is inderdaad een, een wat, uh, wat, wat bredere. voeren we daar bijvoorbeeld ook. Dat is een iets ander concept dan de bibliotheken. Daar merk je inderdaad die trend van takeaway-koffie. Daar doen we dus heel veel ja, takeaway. Uh, en ja, als dat toeneemt en ik zie langzaam die omzet stijgen van die winkel. Dan ja, denk ik van ja, weet je wat, dit is ook misschien kopieerbaar. Kijk eens aan. En, en dat, dan wordt het leuk. Ja, dan gaat Coffee Star misschien Starbucks voorbij hè? Ja, dat. Dat, uh, ja. Ik Alla. zie u dromen. <laughs> Ik zie hem denken, dat zou toch wel mooi zijn. Ja. Hoe, hoe is die koffiemarkt? Want we hadden het al heel eventjes ja. over. Hè? Uh, Starbucks zelf zegt, ja, Nederlanders... die drinken vooral thuis en op het werk ja. koffie. Uh, je moet ze uit hun traditionele koffiemoment lokken, Inderdaad, het, dat teken Maar u merkt dat het er al is. Dat is ja. gewoon gaande. Ja, dat is gaande. Dus, mm -hmm. Je merkt het gewoon bij die, bij die jonge generatie. Ja. Die, die ook openstaan voor smaakverschillen. Het is niet koffie, nee. Het is, doe mij een hazelnoot cappuccino. Of doe mij uh, een karamel dat merk je gewoon bij de jonge generatie. Maar we heeft ook een tol uh, frappuccino uh, latte. Ja, uh, deluxe met uh, weet ik veel wat erop. Ja, op. ja. ja de non vet uh, dat extra foam. Kan dat kan je allemaal ja. bestellen. Ja, ook gewoon bij koffie. Ja, dat kan je gewoon bestellen. En, uh, ja, en, uh, je, je, je, je krijgt zoveel verzoekjes. De ene wil koffie verkeerd veel heel heet. Mm -hmm. Ander... Weer, weer wat lauwer. Ja, dat kan allemaal... Het is niet gestandardiseerd dus bij jullie. Nee. Je kan nog wel een nee. beetje, een ja, beetje rommelen. Die interactie, die is heel belangrijk. Ja. Ja. Het is niet uh, teken door lief Nee, je gaat... Met de gast ga je op zoek naar zijn of haar koffie. Ja, nou, zit ik stil in de bibliotheek lekker te lezen. Dan staat er naast mij een vent die staat er een hele lange bestelling te doen. Van nee, doet het maar een beetje minder vet en een beetje meer melk ja, ja, en een ja, beetje meer, ja, meer ja, schuim. Ja, dat gebeurt. Nou, krijg je nooit opmerkingen daarover? Dat dus. gebeurt. Uh, uh, nee, nou, ik zal het sterker vertellen. Ja. In bibliotheken wordt tegenwoordig ook gewoon muziek gedraaid. Uh, het is niet meer een, een drempel over waar je met je boek stil moet zijn. Nee. Mm -hmm. Uh, er zitten studenten met oordopjes in en die zitten ja. op een laptopje. Uh, daar zit een projectgroepje, daar zit weer een rustig echtpaar een krant te lezen. Dus ja, dit is heel... de functie van de bibliotheek is veranderd. Ja, het is gewoon een ontmoetingsplaats. Ja. Hoeveel bibliotheken nog te gaan, meneer Keus? Nou, uh, als we alle gemeentes met meer dan 100.000 inwoners kunnen invullen... dan ja. ben ik tevreden, zou ik maar zeggen. En hoeveel zijn dat er dan? Ja, dat praat je wel over... Uh... <laughs> Hoe zijn het? Een stuk of zestig. 60? 60. Ja, ja. En dit zijn allemaal nog steeds de negen zaken die u heeft in eigen beheer. Ja. Starbucks doet ook franchise. Wordt ja. het niet tijd voor franchise? Dat, uh, dat denken we wel eens aan, ja. Maar... ja. En u? Wat u doet samen met een ja. zakenpartner, vader van uw, uw ex-vriendin, ja, ja, geloof ik? dat klopt. klopt. Die zoekt ja. mee, zie ik, volgens mee, mij, aan de andere kant is, van de ja. en Die zwaait nu terug. Ja. <laughs> op, op naar de 60, kijk ik eventjes. Kijk, je zegt ja, nou, dat is mooi. <laughs> ja, nee, uh, inderdaad, is, uh, is vallen van mijn ex-vriendin. En, ja. uh, nee, samen. en samen. Maar die 60 daar wil je wel naartoe. Dat is uiteindelijk wel ja, wat u, uh, wat waar je naartoe wil. In die bibliotheek groeien we hard. In 2012 ja. staan er ook een paar te wachten. Uh, maar na, naast die bibliotheek is dus ook, kijk kijken of die zelfstandige winkel ja. toeneemt. En dan kunnen we dat ook gaan, uh, gaan kopiëren. Vol de concurrentie aan met Starbucks. Ja. En die zijn nog klein in Nederland. Ja, die zijn uh, inderdaad klein. Nog, uh, toch nog een uh, beetje de voorsprong. Die edge hebben, uh, we, ja. we hoorden het net Aad Auldborg zeggen, als je, als je goed bent, creatief en inventief, dan ga je het redden. Ja, ja dat is waar. Dat is en we wensen u veel succes. Bedankt. Bernard. En uh, geen koffie meegenomen, zie Nee, nee, nee. Dat was een minpuntje. <laughs> we spraken over de markt voor de koffieketens in Nederland met Jan-Willem Keus. En die is van Coffee star op negen locaties, sinds kort ook in Hengelo. Dank u wel Zes jaar geleden startte Pieter Schoen samen met zijn kompion Harald Swinkels, de Nederlandse Energiemaatschappij. Hun ambitieuze doel, het openbreken van de Nederlandse energiemarkt. Onze verslaggever, Misha Blok, bezoekt iedere week een succesvolle ondernemer... tijdens zo'n zeldzaam moment van ontspanning. En deze week Pieter Schoen dus, terwijl hij dineerde in restaurant Oker in Den Haag. Er staat een biertje voor je neus, je hebt een sigaret in je handen. Zorg je wel een beetje goed voor jezelf? Te weinig, te weinig, absoluut. Uh, wat, wat ik zie, ik ben nu 14 jaar aan het ondernemen, samen met uh, Halt Zwinkels. En uh, wat je ziet is dat je... Je hebt zo'n drive dat je, dat, je, dat, je, dat je het succes wil halen. En sinds ik vrijgezel ben, een aantal jaren geleden, zie je dus dat eigenlijk. er is helemaal geen rem meer. Dus je gaat alleen maar meer door, je gaat meer werken. Je gaat, uh, ja, ik uh, bedoel, zelf koken doe ik bijna nooit. Dus uh, om een antwoord te geven op je vraag, te weinig. Zes jaar geleden dus een Nederlandse energiemaatschappij opgericht. En met als doel uh, om tot die grote drie te behoren van de energieleveranciers in Nederland. Hoe dichtbij is dat? Nou, we zijn nu nummer vier. <laughs> dus uh, vrij dichtbij. Uh, met die verstanden dat de nummer drie is Eneco. Dat is een speler die nu ongeveer zo'n 35 vier keer zo groot is uh, als het dat zijn. Dus, uh, maar ja, ik ben erg ambitieus ingesteld. Dus... Het moet gebeuren, uh, linksom of rechtsom. Alleen uh, wanneer, dat, uh, ja, dat, dat, weet ik niet. dat weet ik niet. Daar kan ik nog helaas geen uitspraak over doen. En dat is dan een kwestie van eerst de beurs opgaan en dan een grote overname doen? Nou, wat je, wat je nu ziet is dat we, we zijn echt voor ons crash zijn we gegroeid via autonome groei. Uh, we hebben ook gekeken naar een beursgang. Uh, alleen het beursklimaat was er niet naar en we hadden eigenlijk... Een beursgang doe je meer omdat je een cashbehoefte had. Dat hadden we op dat moment niet. Uh, daarnaast zie je als je ook een beursgang doet... dat je ook eigenlijk het ondernemerschap weg wordt gezogen uit de or organisatie... omdat je nog veel meer regels uh, krijgt waar je je aan moet houden. Uh, alleen uh, de verdere groei zal absoluut zitten in de acquisities. En daar zijn we al mee begonnen. He, door te kijken naar Oxio, door naar andere partijen te kijken. En dat is wel de manier waarop we verder moeten groeien. In, willen we het in dit tempo doen. En uh, om nog eventjes in uh, de energieterminologie te blijven. Hoe, hoe zit het met jouw eigen energieniveau? Dat ligt vrij hoog. Tenminste, als ik het van de anderen moet vernemen, dan ligt dat vrij hoog. Heb je veel stress op het moment over je eigen bedrijf? Nee, nee, nee in het begin wel. Want dan maak je heel erg veel zorgen van gaat het allemaal wel goed. En als je zo hard groeit, he, dan heb je ook dus eigenlijk last van de groeipijnen. En dan was er, uh, s'avonds had ik altijd gewoon enorm in bebed te boelen. En dan had ik een bloknootje en zei van, ik moet dat niet vergeten en dat niet vergeten en dat niet vergeten. Maar wat je nu ziet is omdat je toch een bepaalde omvang hebt, dat je een soort uh, rijdende trein bent geworden. Je vader zit, uh, zit naast je in het restaurant. U bent ook ondernemer. Ja. Gaat het nou vaak over zaken als jullie uh, uit eten gaan? Uh, soms wel. Mijn ervaring toetsen aan datgene wat mijn zoon... Uh, dus meemaakt en, en daar ook op moet reageren. Maar dan zie je hoe ongelooflijk snel de wereld eigenlijk verandert. En waarbij eh, wij als oudere garden soms de snelheid van veranderingen niet meer kunnen volgen. De CQ. Eh, bescheidenheid eh, is dan op de juiste plaats. Dus luisteren. Observeren. En, um, eventueel commentaar opleveren. Ja. Op de toekomst. Ik hoorde onze verslaggever Micha Blok in gesprek met Pieter Schoen, directeur van de Nederlandse Energiemaatschappij. Ja, de Geld verdienen aan deze week. Harige ruggen. En eigenlijk ook harige van alles. Brazilians, Wax waxes... en dat alles professioneel uitgevoerd door een wax angel. Jawel, uw en mijn overtollig haar is namelijk big business. Niet alleen voor dames, maar ook voor heren. Die moeten eraan geloven. Een waxbeurtje moet net zo normaal worden als een bezoekje aan de kapper. Ondernemer Patrick Moreau zag geld in de ontharingstrend... en opende dit voorjaar zijn eerste waxsalon Delete. Klopt. In Amsterdam? Ja. Meneer Moreau, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ontharen... Eh, je kan toch ook scheren, zeg ik dan altijd. Nee, nou ja, sterker nog, doet minder pijn. Uh, doet minder pijn. Uh, maar heeft wel wat bijverschijnselen die wel als minder uh, plezierig worden ervaren. Maar mm -hmm. inderdaad de overgrote meerderheid van Nederland uh, scheert. En dan heb je het inderdaad over benen, oksels, uh, natuurlijk bij de man de baard uh, mm -hmm. en de bikinilijn. Alles wordt netjes bijgehouden. En uh, ja, de overgrote massa doet dat uh, middels het scheermes. Ja. Alleen uh, het grootste deel daarvan is eigenlijk inderdaad ontevreden over het resultaat wat daarmee behaald kan worden. Jeuk, stoppels, ingegroeide haartjes en het moet natuurlijk uh, iedere dag of om de dag. Mm -hmm. uh, terwijl inderdaad bij waxen ben je gewoon vier tot zes weken klaar. Ja, dat trek je het hele haar met haar valt dan al draad. Uh, ja, compleet. Het hele haartje. Het is dus eigenlijk uh, een van de oudste ontharingsmethodes uh, hmm. van de wereld. We verwijderen alles. En uh, daardoor ben je, heb, krijg je een <laughs> zachte huid. Dus en ben je wekenlang uh, klaar met... Uh, ja, is, is, not, is ontharen even niet meer naar zaken. Ja, ja. Uh, uh, even, je kan dit toch al jaren laten doen. Bij schoonheidssalons en bij kappers. Ja. Het waksen. Nou, kappers niet. Uh, in het buitenland gebeurt dat wel. Ja. Uh, in Nederland gebeurt dat niet. Uh, in Nederland kun je al jaren waksen slash harsen. harsen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. Uh, dat gebeurt inderdaad bij schoonheidssalons. Dat zijn uh, vaak dames uh, die een kamer thuis hebben omgebouwd tot, tot schoonheidssalon. Hm. Uh, die dat daar vol overgave doen en die waksen als een van de behandelingen aanbieden. Ja. En het gebeurt bij beauty salons uh, in binnensteden die inderdaad ook velerlei behandelingen aanbieden waaronder uh, waksen. En wij hebben juist uh, gezegd, nee, wij gaan alleen maar waksen. We gaan helemaal focussen. Dus geen hm. En pedicure, manicure, gezichtsbehandelingen, dat maar soort zaken. Onharen. Een complete focus op waxen. Ja. Eigenlijk naar Amerikaans en uh, Amerikaans voorbeeld, Zuid-Europees voorbeeld, okay. Aziatisch voorbeeld. Dit gebeurt al in die landen. In Zuid-Amerika, in Amerika, in uh, Azië en noem maar op. Nou, mensen die veel in New York gewaxt. komen, die, die herkennen de term waxalon. Uh, die zit daar. Uh, in iedere buurt, heb je gewoon een waxalon. Ja. En daar is het eigenlijk net zo normaal als hier gaan okay. naar een zonnestudio of naar de kapper. En waxen, nog even, daar hebben we het er helemaal niet over gehad. Het is gewoon: je smeert een soort warme. Wat is het? Was bij jouw komt van bomen af. Dus het is een heel natuurlijk product. We hebben twee soorten wax: hard wax en soft wax. De soft wax wordt verwijderd met de katoenen strip. Waar iedereen zich wel wat bij kan voorstellen. En de hard wax wordt zelf hard. Die hecht zich alleen aan dat haartje. En die wordt in zich heel verwijderd. Dus die wordt zelf verwijderd. En die doet ongeveer de helft minder pijn. Doordat hij dus alleen het haartje omvat en niet de huid ook. Uh, de los trekt als los Ja, klopt. Wat het, het is meteen bij iedereen die ik dit vertel: Zegt ja. van, oh, dat is hartstikke pijnlijk! Ja, dat is het leuke. Want onze droom van Delete is om inderdaad het taboe rondom waksen uh, te doorbreken. Mm -hmm. En uh, die taboes zitten vooral in de pijnbeleving. Als je op YouTube kijkt en ja. je typt in waxing... dan zie je uh, de meest vreselijke filmpjes... die heel ver liggen <laughs> van de normale waarheid. Ja, ja, we was, zijn, wat, we wat, zijn nu acht maanden open ja. en ik heb nog nooit een schreeuw gehoord in de salon. Want u hebt wax angels... En ja. waxcabines, hoe gaat dat? Ik kom binnen met een overdosis rughaar. En ik zeg, meneer Moreu, dat moet er allemaal af. Strippen die handel. Dan moeten ze aan en de bak. Waxen bij de lied is sowieso een, een belevenis. Dus het begint eigenlijk vanaf het moment ja, dat je men reserveert. Even, skip even de brochure. Wat ja. gaat er gebeuren? Uh, wat gaat er gebeuren? Je komt binnen, je wordt ontvangen. Je wordt uiteindelijk meegenomen door de Wax Angel, Die uh, je geruststelt. Een man en, of een vrouw? Dat is altijd een dame. Ja. Dus zowel voor de heren als de dames. Mm -hmm. Het zijn altijd dames die de behandeling doen. Schoonheidsspecialisten. Die bij ons zelf een aanvullende opleiding hebben genoten. Die neem je mee, uh, volgens ga je liggen, uh, wordt de huid gezuiverd, wordt schoongemaakt, het ontvet. Uh, de wax wordt aangebracht en uh, de strips worden eraf getrokken. En eigenlijk binnen no time sta je weer buiten. En loop je eigenlijk naar buiten met de conclusie, nou het deed eigenlijk veel minder pijn... dan met het idee waar ik de salon mee naar binnen liep, dat het een enorme uh, hel zou worden. En geen rode streep op je rug en uh, alsof je hard geslagen bent, dat is nee, allemaal niet nou, uh, te ieder, ieder haarzakje bij rondom nee. ieder haarzakje ontstaat een klein rood puntje. En ja. dat is heel normaal. Dat duurt een paar uur en dat is dan zo weer weg. Oké. Okay. En dan is het klaar. U richt zich ook op mannen, hè? Ja. Ook voor een boyzillion het keurig bijgeschoren of bijwakzen van het schaamhaar, begrijp ja, ik klopt. dat goed. Ja, maar in wordt dat ook doen. door wax angels gedaan? Dat wordt ook door wax angels gedaan. Oeh. Ja. Uit ons onderzoek bleek dat een, een grote meerderheid van de mannen de voorkeur heeft om uh, gewakst te worden door een dame in plaats van door een man. Uh, dus dat was de reden dat wij zeiden, nou, we gaan alleen dames ja. uh, uh, inhuren. En uh, ja, de, de, de, 91% van de dames die onthaarten schaamstreken. En ongeveer de helft van alle mannen onthaarten schaamstreek. Ja, dus dat is een oh, enorm marktpotentieel. Maar als Wax Angel daar een man een beetje gaan ontharen, dat is ook een beetje... Dat, uh... Nou, uiteindelijk, de mannen die bij ons naar binnen komen... die ja. komen puur voor een ontharing. Gemotiveerd komen die binnen om te onthaard te worden. Ja, die willen onthaard worden. Ja. Kijk, mannen scheren tegenwoordig ook het, het zaakje beneden. Ja. En willen dat dat er ook netjes uitziet. Of, of trimmen het. Of, ja, maar mm -hmm. ze willen dat het ook netjes is. En ook uh, die irriteren zich aan het, uh, de huid na een scheerbeurt. Ja, nou, nou, nou, nou bent u hier ingestapt. Natuurlijk heeft ze een hele andere achtergrond. Hè. Want uh, wat deed u hiervoor? Uh, ik had een kerstpakkettenbedrijf. <laughs> kerstpakkettenbedrijf. tintelingen, Kerstpakketten via internet. Ja. Dus dat was inderdaad mijn, uh, mijn voorgaande uh, leven. Ja. En uh, compleet anders. En mijn compion had een keten van herenmodezaken. Mm -hmm. Dus we hebben allebei wel een ondernemersverleden. Ja. Uh, allebei daar ook, uh, en, en dan stap je ineens samen in het wakzen. Hoe ben je daartoe gekomen? Nou, dat is het nadeel of voordeel van ondernemer zijn. Als je mm -hmm. natuurlijk accountmanager bent bij een uh, verkoper van kopiers... Ja. dan sla je de kranten open dan vind je een factuur ga je solliciteren en heb je weer een nieuwe baan. Als ondernemer moet je waar weer net iets bedenken wat weer leuk is. Ja. En uh, wat ons drijft is daar een creatief en aansprekend concept neer te zetten. Mm -hmm. Dat is wat wij leuk vinden. En uh, we hebben heel veel concepten bekeken. En uiteindelijk kwamen we dit concept tegen. Uh, toen hebben we echt wel even met het idee onder de arm gelopen. Want ja. het is natuurlijk een heel edgy onderwerp. Tuurlijk. Uh, wil je dat wel? Je moet het ook je schoonmoeder vertellen wat je gaat doen. Uh, dus we hebben er echt wel even <laughs> over nagedacht van, uh, willen we dit doen? En uiteindelijk zeiden we, ja de business case is fantastisch. Uh, in Nederland wordt het gewoon niet professioneel ingevuld. Ja. Dus wij moeten die markt gaan veroveren. Bent u klant bij uzelf? Uh, niet bij, bij ons zelf. Ik hoef het niet te zien hoor, maar dat... <laughs> ja, oh, <nee. laughs> ja, ik weet ook dat hier een webcam hangt. Dus dat ja, dat een webcam, ja. Gaat dat ook niet ja. gebeuren. Nee, uh, ik ben geen klant bij onszelf, ja. wel bij al onze concurrenten okay. in binnen en buitenland. Eén winkel in Amsterdam. Waar gaat u heen? Wat, hoe groot willen jullie worden? Nou, ambitie is 20 winkels binnen ja? vijf jaar. Dus we gaan naar Den Haag, Utrecht, het Gooi, Rotterdam. Waarvan 16 in franchise, heb ik begrepen. Ja, ja nou 13. In, in principe 7 uh, okay. eigen winkels, 13 7 franchise. Ja. Oké, okay. en wat, wat is de omzet nu op dit moment? Is er echt geld mee te verdienen? Nou Altijd ja, mensen in één winkel. Ja? Maar een, een winkel heeft een enorm potentieel. Nu ja. doen wij nou, 60 tot 80 behandelingen per dag. Ja. En uh, we zitten nog lang niet vol in de eerste salon. Ja. Uh, dus we kunnen daar nog veel meer klanten, maar vooral ook, we hebben daar veel meer personeel nodig. Handjes ja. nodig die uh, in UX Angel willen worden. Angels. Dus de ambitie is. We hebben nu de eigen Delete Academy in Zuidoost. Ja. Ja. Waar uh, we nu uh, mensen opleiden. Ja. Dus we gaan door. Veel succes. En dank, dank voor uw komst. Patrick, Patrick Moreu van Wax Salon Delete. Tot zover dit, uh, deze Tos en in Bedrijf. Informatie op het programma kunt u terugvinden op onze website. enbedrijf.nl En op teletekspagina 257. Vragen en opmerkingen mee naar inbedrijf.tross.nl Samen thuis. Samen Tros. .nl.